Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Lagere kredietstatus voor Frankrijk. Peruaanse rechter oordeel over Joran van der Sloot. En Amerika stuurt ambassadeur naar Birma. Kredietbeoordelaars Tennant Poors verlaagt de kredietwaardigheid van Frankrijk... melden verschillende Franse media. Frankrijk is na Duitsland de tweede economie in de eurozone... en heeft nu nog de hoogste status, triple A... Welke gevolgen de afwaardering heeft voor de financiële crisis is nog onduidelijk. Ook durven deskundigen niet te voorspellen wat het gevolg zal zijn... voor het Europese noodfonds voor eurolanden met grote problemen. Frankrijk is een belangrijke donor van dat fonds. Standard Poor's verlaagt waarschijnlijk van meer landen in de eurozone de kredietstatus. Er circuleren de namen van Oostenrijk en Slowakije. Nederland, Duitsland en Luxemburg zouden hun AAA-rating behouden. België, dat die hoogste status eerder verloor, zou nu buitenschot blijven. De beurzen in Europa en de VS reageerden op de Franse statusverlaging met koersverliezen. Griekenland heeft met banken nog steeds geen akkoord bereikt over de afschrijving van de helft van zijn schuldenlast. De gesprekken zijn zelfs stopgezet, meldt het Institute of International Finance. Deze week werd in Athene nog gezegd dat de regering dicht bij een akkoord met de banken was. De onderhandelaars spreken nu van een pauze om na te denken. De onderhandelingen begonnen in november en moeten in kaart brengen hoe de banken 100 miljard euro aan Griekse schulden kunnen afschrijven. Dat is een voorwaarde voor verdere steun van het IMF en de EU aan Griekenland, dat zonder hulp failliet gaat en uit de euro moet stappen. In Peru is een rechtbank al anderhalf uur bezig met het uitspreken van het vonnis tegen Joran van der Sloot. Hij wordt verdacht van de moord op Stefanie Flores anderhalf jaar geleden. Van der Sloot transpireert hevig en lijkt tijdens het voorlezen van het vonnis steeds ongeduldiger te worden. Er is 30 jaar cel tegen hem geëist. Maar omdat hij een bekentenis heeft afgelegd... kan de straf een stuk lager uitvallen. Van der Sloot was ook verdacht in de zaak Natalie Holloway. De Amerikaanse tiener die in 2005 op Aruba verdween... en nooit is teruggevonden. In die zaak is het nooit tot een proces gekomen. Premier Rutte is het met koningin Beatrix eens... dat een hoofddoek geen symbool is voor onderdrukking van vrouwen. In Omaan noemde de koningin die uitspraak gisteren onzin... Eerder omschreef de PVV de hoofddoek wel als zo'n symbool. De koningin bezocht de afgelopen dagen twee keer een moskee... en droeg daarbij een hoofddoek. Volgens Rutte zijn de woorden van de koningin geen politieke uitspraak... en geldt ook hier de ministeriële verantwoordelijkheid. En inhoudelijk noemde hij haar woorden volstrekt terecht. Minister Leers vindt het niet gelukkig als co-directeur Al-Bayrak... weer aan het werk gaat terwijl het onderzoek naar haar nog loopt. Hij heeft daarom de onderzoekscommissie gevraagd het onderzoek te versnellen. Maar de commissie heeft hem laten weten dat dat niet mogelijk is. Leers heeft nu de Raad van Toezicht van het COA gevraagd. de onbelemmerde voortgang van het onderzoek te waarborgen. Het Hof in Den Haag bepaalde dinsdag dat Al-Bayrak op 1 maart weer aan het werk mag. en dat haar opnonactiefstelling moet worden opgegeven. De maatregel ging in september in na berichten over een angstcultuur bij het COA. Het futuristische pand van het failliete autobedrijf Hessing. langs de A2 wordt overgenomen door de Lauwman Groep. Die importeert onder meer auto's van Toyota, Suzuki en Lexus. Lauban kijkt of de bedrijfsvoering en de import van luxe auto's als Bentleys en Rolls Royces kan worden overgenomen. De naam Hessing verdwijnt. De auto-importeur werd dinsdag failliet verklaard. Hessing kwam in de problemen na plannen voor een bouwproject voor dure villa's in de beeld. De Verenigde Staten gaan weer een ambassadeur naar Birma sturen. Dus de Clinton van Buitenlandse Zaken heeft dat aangekondigd. Amerika reageert daarmee op de democratische hervormingen... van de burgerregering die sinds een jaar aan de macht is. Vandaag liet Burma een groot aantal politieke gevangenen vrij. Clinton noemde het een denkwaardige dag voor het Burmese volk. De vrijlating van dissidenten was voor het Westen een voorwaarde... voor het opheffen van de sancties tegen Burma. PVV-staatlid Cor Bosman gaat excuses aanbieden... voor zijn beledigende e-mail over een Turkse PvdA. Dat heeft Bosmans vrouw namens hem gezegd. De PVV'er verwees een jaar geleden naar het PvdA staat er in Usturk als een stuk uitgekotst halalvlees gemaakt van Turks varken. De mail lekte onlangs uit via Limburgse media... waarna de PVV vandaag besloot om Bosman uit de fractie te zetten. Of Bosman zijn plek in de Staten opgeeft of als eenling verder gaat... is nog niet bekend. Het kabinet is niet van plan de accijns voor benzine te verlagen. De benzineprijs in Nederland heeft vandaag de recordprijs... van april vorig jaar gegeven naart... De adviesprijs aan de pomp voor een liter is nu 1,75 euro. Minister Verhagen begrijpt dat dat vervelend is voor veel mensen. Maar als we de accijnzen verlagen, moeten we andere belastingen verhogen. Of de uitgaven op andere manieren beperken, zei Verhagen. Hij hoopt dat de OPEC meer olie zal produceren, zodat de prijzen dalen. Het weer, vanavond eerst enkel opklaringen, later ook bewolking. Morgen droog, rustig weer, met maar af en toe ruimte voor de zon. Het wordt iets frisser dan vandaag. Zondag meer zon, dan wordt het 4 graden. En op maandag zonnige periode en droog. AWB verkeersinformatie Er staat 40 kilometer file in totaal. Het is een stuk minder druk dan gebruikelijk op vrijdag. Er is wel veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Dat staat tussen Beest en Del, een file van 6 kilometer na een ongeluk de A16 Rotterdam richting Breda voor de randweg Dordrecht. 7 kilometer, daar was een rijstrook dicht door een vrachtwagen met pech. Op de a 50 Breda richting Tilburg is een ongeluk gebeurd. Tussen Gilsen en Knoppen de Baars staat 6 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Er zijn nog vijf wachtenden voor u. Nog een ogenblik geduld alstublieft.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedenavond. Al bijna twee uur is de rechter bezig met het voorlezen van het vonnis. En we verwachten het komend half uur de uitspraak in de zaak tegen Joran van der Sloot. Maar we beginnen met het belangrijkste economische nieuws van heden. En dat is dat Frankrijk waarschijnlijk de AAA-status AAA al kwijtraken. Kredietbeoordelaar Standard Poors zou de triple AAA-status... naar beneden willen bijstellen. Gaan we over praten met onze man in Frankrijk, Ron Linker. Ron, uh, het hing natuurlijk een tijdje boven de markt... hoewel van de week een andere kredietbeoordelaar zei... dat Frankrijk ja. zich voorlopig geen zorgen hoefde te maken. Ja, maar ik denk dat voor de meeste Fransen... toch niet zo als een verrassing komt dat ze nu hun, zoals ze hier zeggen... AAA zijn kwijtgeraakt, hè, al drie maanden lang horen ze vrijwel dagelijks over dat aanstaande verlies. Het is nu dus gebeurd. Uh, die kredietbeoordelaar uh, Fitch uh, is in handen van een Frans bedrijf. Dus dat die vandaar deze week met een uh, tegengesteld geluid... want dat zal niet zo heel veel mensen hier hebben uh, verbaasd. Het was niet langer de vraag of het zou gaan gebeuren, alleen nog maar wanneer. Op vrijdag de 13e dus. Uh, maar voor de rest al ik veel Fransen verbazen. Iemand die ik sprak zei dat Frankrijk in feite die AAA-status al was kwijtgeraakt. Dat Frankrijk al een tijdje niet meer tot de toplanden behoort. En dat, ja, dat maakt het niet meer uit uh, wat het oordeel is van de kredietagentschappen. Van de week was ik in de plaats toer ja. En daar zeiden mensen, we hebben het over onszelf afgeroepen. De staatsschuld is te hoog, financieringstekort te hoog werkloosheid te hoog, nauwelijks groei. Dus wat wil je dan nog anders? Ja, misschien is het wel de chroniek van de aangekondigde verlaging... maar dan nog kan je teleurgesteld zijn in Frankrijk. Is dat zo? Ja, de officieel hoor je hier nog van niks. Hè. De, de Franse regering bijvoorbeeld onthoudt zich tot nu toe van commentaar. Die uh, zullen misschien later vanavond wel naar buiten komen... Hè, als formeel uh, Standard Poor's met die uh, afwaardering zal komen. Dat moet namelijk eerst nog maar eens gebeuren. Uh, Sarkozy heeft vorig jaar wel... Binnenskamers eens gezegd, als we de AAA verliezen, dan ben ik er geweest. Dan win ik de verkiezingen niet. Nou ja, dat is de ook een belangrijk punt voor... wat, jij, wat jij zegt. Ja. Want die verkiezingen, ik hoorde je vanochtend ook op de radio, die komen eraan, die staan voor de deur nog, uh, nog maar een paar maanden en dan is het gebeurd. Maar uh, ja, dat betekent dus uh, dat het een spannende strijd wordt. Absoluut. Uh, je ziet dat Sarkozy uh, voorzag al dat Frankrijk die, die, die, die a staten zou gaan verliezen. En dan dus zag je in december al een soort berusting in zijn toon komen. Hè? Misschien wel ingegeven door al die negatieve berichten. Toen werd de lijn van de regering en van Sarkozy ja, dat dat verlies niet onoverkomelijk is voor Frankrijk. Ook al zou Frankrijk afgewaardeerd worden. Dat is dus nu gebeurd. Dus ik verwacht ook een reactie in die lijn bij de regering. Ja, bij de oppositie zullen ze natuurlijk totaal iets tegenovergesteld zeggen. Hè? Daar wordt de lijn... Dit hebben ...hebben we allemaal te danken aan Sarkozy. Onder zijn leiding is onze staatsschuld zo groot geworden... ...dat we nu ook deze felbegeerde status zijn kwijtgeraakt. Ja, en verandert het iets in de politiek van Sarkozy? Want uh, moet hij nou nog meer naar de pijpen van mevrouw Merkel dansen? Uh, ja, dat denk ik wel. Het is, het is moeilijk te overzien wat het directe effect zal zijn uh, na het weekend. Maar iedereen verwacht dat geld lenen voor de Franse overheid een stuk duurder gaat worden. Dus op termijn zal dat als een golfslag nieuwe bezuinigingen veroorzaken. De Fransen zullen de klap op moeten vangen. En uh, ja aan de andere kant zal het ook gevolg hebben voor, uh, in een Europees verband... Uh, Frankrijk's bijdrage aan het noodfonds. Daar zal iets op moeten worden gevonden, want Frankrijk kan het misschien niet meer opbrengen. Tot slot, en jij noemde dat ook al, Frankrijk is de tweede economie in Europa. Trekt gezamenlijk op met Duitsland als de motor. Maar ja, de relatie tussen Berlijn en Parijs was de afgelopen maanden al niet meer in evenwicht. Uh, deze aanstaande afwaardering bewijst dat nog eens. Is nog eens de onderstreping daarvan. Ja, en voor elke Nederlander die denkt, hmm, Frankrijk, afgewaardeerd, wordt het dan goedkoper? Ik denk van niet. De maatregelen die zijn ingevoerd zijn, gaan nu gevolgen krijgen. Een van de maatregelen is een verhoging van de btw. Dat gaat gevolgen hebben. Dus als je hier iets wil kopen, iets anders. Verkeersboetes. Als je nu door rood rijdt of te snel rijdt, ook al ben je Nederlander... de boetes zijn fors omhoog gegaan. Het wordt er allemaal niet beter op, Ron. Dankjewel, Ron Linker. Joran van der Sloot uh, dan, die luistert in Peru... naar uitspreken van zijn vonnis. De motivatie daarbij in ieder geval. De rechter is daarbij al twee uur bezig. Marion van Rooijen luistert er ook al meer dan uh, twee uur bij. Marion, uh, nou, we hebben je een half uur geleden voor het laatst uh, gesproken. Wat heeft de rechter in de tussentijd gezegd? Oké, okay, dat ze geen rekening zou houden... met wat de advocaat van, uh, van der Sloot gevraagd heeft... Uh, dat posttraumatische stresssyndroom dat hij zou hebben... Nee, zegt de rechter, dit ging uit berekening, dit was... Uh enorm vreed en bovendien... ik zie jou hier in de rechtszaal zitten... je bent een jongen van uh, 22 jaar... hogere opleiding... goede sociale status... Uh, je zit er... Uh, je bent niet gek. En ook de psychiatrische onderzoek... heeft aangewezen dat je geen psychose... geen psychiatrische stoornissen... of, of wat dan ook hebt je bent... geheel verantwoordelijk voor je daden... en dat waren de gruwelijke daden. Ja. Dan het andere punt waarop de advocaat... dus een strafvermindering had geëist... omdat hij vrijwillig zou hebben. Nou, hij heeft in het begin inderdaad uh, een lange bekentenis afgelegd bij de politie. Maar die heeft hij vlak daarna weer ingetrokken. Want hij zei er was geen advocaat bij, er was geen tolk bij. Ze hebben me de woorden in de mond gelegd. Uh, uiteindelijk is hij dus twee dagen geleden toch weer... Uh, schuld gaan bekennen. Nou, zegt, uh, uh, zegt de rechter... Uh, dat, is, uh, dat is allemaal niet consistent. Dat had je niet zo moeten doen. Uh, en om, om twee dagen geleden... nog eens gaan, te, uh, gaan lopen te bekennen. Dat betekent dat je niet meegewerkt hebt... in het hele onderzoek wat in zat. Het enige pluspuntje, zegt ze... is dat je door uh, je schuldig te verklaren... nu wel, de zaak heel snel... Heeft, kan uh, afhandelen. Nou Je ziet, Joran is inmiddels... weer gaan zitten. Uh, hij zit... Uh, Staat hij? Hij staat ondertussen. Ja, ik, ik zie hem staan. Tenminste, op de beelden die wij oh. kunnen bekijken. Hij staat oh, maar mijn beeld is bevroren. Sorry. <laughs> Je hebt een bevroren beeld. Ja, dat heb jij. Ja, het is niet. <laughs> Zowel een heel presentje. Ja, Meeluisteren? Dit lijken de laatste loodjes, hoor. Ja, nou, laten nou, we eens horen. In tal sentido, het tribunaal assume ese marco para fijarla. Ese uh, is el motto. De rechtbank zegt dat dat is de. The... De geldsom die je terug, die je moet betalen. Oh, dit gaat nu over de geldsom, sex, ja. Sex, Beslissing. Ja, maar... ja nee, oh, het, gaat nog, het gaat nog door. Het ja, wat gaat de... over de schadevergoeding die hij moet betalen aan de, aan de ouders van Stephanie Flores. Ja, en er wordt weer een nummer genoemd. En dat betekent dat weer een bepaald onderdeel van het vonnis er weer nader wordt uitgewerkt. Want zo gaat het helemaal. Ja, maar dat die staat betekent waarschijnlijk wel dat de uitspraak nu nabij is. Weet je wat, blijf even verder uh, luisteren. Wij ja. zeggen even wat er direct allemaal gaat gebeuren. En daar hebben we dit geluid bij. Straks de inwoners van Dokkum, die strijden voor het behoud van hun ziekenhuis. En dat geeft ons ook de gelegenheid om eventjes de situatie op de weg op te maken. Einde avond spits voor zover die er is geweest, Edwin Gerritsen. Nou, bijna Bert. Er staat nog 30 kilometer file in totaal. Nog twee wat langere files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... voor Del. vijf kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De A58, Breda Tilburg, is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Geelse en Knopen de Baar staat 8 kilometer file. En daar zijn nog twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. We houden het natuurlijk nauwlettend in de gaten, direct Marion van Rooyen weer. Maar we gaan eerst even praten over het Twentse buurt, uh, buurtschap Herike Elsen. Dat heeft het namelijk helemaal gehad met het asielzoekerscentrum Klompjan dat daar staat. Volgens buurtbewoners veroorzaakt het AZC veel overlast. Waarnemend burgemeester van de gemeente Hof van Twente, Jeroen Goud, heeft nu aangekondigd dat hij het asielzoekerscentrum wil sluiten. En daarover gaat hij binnenkort in gesprek met het COA het Centraal Opvang Asielzoekers. Meneer Goud, goedenavond. Goedenavond. Ik zeg u heeft het helemaal gehad, maar waarom heeft u het eigenlijk helemaal gehad? Nou, 20 jaar lang ging het goed met het asielzoekerscentrum. Terwijl toch de verhouding van 470 plekken opvangplekken met dat buurtschap... Eh, met maar weinig huishoudens eh, niet zo evenwichtig was. Toch ging het goed. Maar de laatste, jaren, eh, de laatste twee jaar zijn er veel klachten gekomen van, van bedreigingen... zich bedreigd voelen incidenten die uh, de leefbaarheid, het veiligheidsgevoel van uh, dat buurschap... Uh, zwaar onder druk zet. Uh, en ik beweeg daarin mee. Ik uh, uh, dacht eerst, uh, het is een verzameling van 20 jaar uh, uh, incidenten. Uh, incidenten gedurende in 20 jaar. Maar het, zijn, het, het heeft zich opgehoopt in de, in de afgelopen kwartalen. Het is gewoon toegenomen? Ja, het is toegenomen met name doordat ook de, uh, de samenstelling... van het uh, opvangcentrum is veranderd van gezinnen... Uh, begin 90, midden 90 er jaren waren het vooral gezinnen. Nou, nu alleenstaande asielzoekers en daar gaat blijkbaar toch meer dreiging van uit... door de wijze waarop ze rondom het asielzoekerscentrum uh, zich ophouden. Ja, is dat toeval uh, dat het nu uh, alleenstaande uh, personen zijn en in het verleden gezinnen? Of is dat beleid? Nou, het is uh, zo dat Nederland, uh, als het gaat om de 20.000 opvangplekken die uh, het COA heeft... Uh, ...daarvan verreweg de meeste plekken vult met alleenstaande asielzoekers die in procedure zitten... ...omdat die zich nou eenmaal aanmelden, veel meer dan gezinnen. Ja, en nu wilt u uh, dat het gesloten wordt? Nee, ik wil, ik wil uh, dat de bestuursovereenkomst van onbepaalde tijd, dat uh, die omgezet wordt in een bepaalde tijd... ...en uh, dat we verder praten over extra veiligheidsmaatregelen en mogelijk ook over een andere... ...bevolkingssamenstelling van het asielzoekerscentrum. Uh, het COA is uh, op zich zeer belanghebbend om uh, het een beetje om te klappen... ...de bevolkingssamenstelling naar wat dan heet een gezinslocatie... ...maar dat zijn dan niet de gezinslocaties van vroeger... ...maar gezinslocaties voor uitgeprocedeerde gezinnen... Die, uh, ...waarbij kinderen van onder de 18 jaar uh, aan de orde zijn. Die mogen niet uitgezet worden. COA heeft dringend behoefte aan uh, centra... Voor zulke groepen. Ze hebben er maar twee in Nederland en uh, ze hebben veel meer kandidaten voor zulke centra. Uh, op zich wil men dus wel krimp in op van capaciteit, maar juist dit soort gezinslocaties wil men hebben. Markel, en... ja. waar we het hier over hebben, is uh, zeer geschikt uh, in de algemen daarvoor. Maar. Ik vind dat de gemeenteraad van Hof van Twente uh, zich erop moet bezinnen... Uh, op de, onder welke voorwaarden eventueel uh, het over kan gaan naar zo'n gezinslocatie. Ja, goed. En nu gaat het gesprek aan met het COA. Ik dank u wel uh, voor uh, dit gesprek, meneer Goud, de waarnemend burgemeester. Ja. Ga we snel naar Peru, want, uh, Marion, er is een uitspraak. Ja, ja, 28 jaar. Met aftrek van die anderhalf jaar dat hij nu al zit. Nou, dat is uh, meer dan uh, hij had gehoopt. Uh, hij en zijn advocaat hoopten echt op uh, zo'n 15, misschien 20 jaar. Uh, de advocaat, zometeen waarschijnlijk van de familie Floris, komt aan het woord. Um, die krijgen 2000 sol schadevergoeding, dat is echt niet zoveel. Voor, zoals de rechter zegt, het, het afbreken van een het leven van een jonge vrouw die alles nog voor zich had... en dat op een geweldig, gewelddadige manier doet doen... en op een enorm vrede manier. Maar dit is het dus, 28 jaar. 28 jaar, dat is dus minder dan die 30, dat, uh, uh, dat dan wel. Hoe, hoe reageert hij uh, eigenlijk uh, op dat ons? Hoe staat hij erbij? Hij staat er alsof hij een masker op zijn gezicht heeft... Um,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 stukvallende van de sloot die we de afgelopen twee uur zagen. Ja, want het heeft bijna twee uur geduurd, het voorlezen van, uh, van het vonnis. De rechter heeft het minutieus eigenlijk uh, uh, behandeld. Op, op het laatste, uh, heeft ze, moeten we nu even meeluisteren? Nee, het is afgelopen, begrijp ik. Wacht even. Wat is... Hij oh, wacht mag wacht even, nu volgens wacht mij wacht nog ik... eventjes iets zeggen. Ja, hij, hij, heeft, uh, hij heeft zijn recht om terug iets te zeggen. Maar hij, uh, voor zover ik het nu zie, uh, loopt hij nu naar uh, zijn uh, advocaat uh, toe, begrijp ik, uh, Ja, waarschijnlijk overleggen, ja. Over wat hij natuurlijk gaat zeggen, want hij heeft nu het recht op het laatste woord. Dat is ook in Peru het geval. Ja. En de advocaat geeft hem nu advies of hij dat wel of niet moet doen. Ja, ja. Ja, dat is een, uh, dat is een moeilijke... We, maar maar ik loopt... zal uh, nog even wat vertellen. Er zijn nogal geruchten geweest, hè? Of over ja. ja, Gaat, gaat nu even wat zeggen, maar Ja. ...se reserva su derecho de interponer recursos de recursos que corresponde. Sí, señora. Muy bien. Okay. Señor fiscal. Señor fiscal, la historia conforme con la sentencia de Dit is de advocaat. Eh, la parte civil eh, lo puede hacer conforme a ley. Ha concluido el juicio oral con respecto al sentenciado. Wat ik begrijp is dat dit is advocaat van de familie Flores is die nu wat gaat Andréon zeggen. De Petrus van de Reslot. Puede usted retirarse de la sala. Nee, hij en gaat weg. niet van de sloot zelf? Van de sloot gaat weg, ja. Goed, hij gaat nu de rechtszaal uit. Goed, waar waren wij gebleven, Marion? Ik ben even de draad kwijtje. <lacht> nou, de, de vraag of hij uh, een deel van zijn straf... of zijn straf uh, uit kan zitten van die 28 jaar in Nederland... Ja, hè? daar waren we. Dat is... Nou, dat heb ik eens even uitgezocht. Er is wel een verdrag... Dat moet dus één op één verdrag tussen Nederland dan, in, en in dit geval Peru zijn. Dat verdrag is wel gesloten... Maar dat moet nog geratificeerd worden door beide parlementen. Dus door het Peruaanse en door het Nederlandse parlement. Verder, uh, dat, dat, ja, dat kan dus ergens tijdens uh, het uitzitten van die straf natuurlijk gebeuren. Morgen gebeurt het niet, maar het kan. En dan, wat heel belangrijk is... Uh, dat is dat Peru daar dan wel mee moet instemmen. Dan zou Van der Sloot zelf die aanvraag moeten doen, maar dan moeten de Peruaanse autoriteiten daar wel mee instemmen. Dus in die zin is het in de loop der tijd wel mogelijk dat hij die straf dan verder in Nederland zou kunnen uitzenden als dus uitzitten als aan al die voorwaarden is voldaan. Ja, nou dat is het mogelijke wijze uitzitten van de straf in Nederland. Maar dus is natuurlijk ook, uh, want dit is uh, de eerste rechtszaak, is er dan ook nog een mogelijkheid dat of het Openbaar Ministerie of Joran Van der Sloot in hoge beroep kan gaan. Nou, ja, en zelfs, en zelfs dat de uh, advocaat van uh, de familie van Floris in hoger beroep gaat... die hebben gezegd, als hij twintig jaar of minder krijgt, gaan we in elk geval een hoger beroep. Nou, dat is dus niet zo. Het is 28 geworden. En ja, het zou kunnen dat uh, Van der Sloot in hoger beroep gaat. Maar daar heeft, uh, van de kijk, de, de advocaat van Van der Sloot heeft steeds maar gemikt op een lage straf. Dus... Uh, daar Dat heeft, is nog even afwachten. Wat daar, daar heeft er zich nog gebeuren. niet over beraden. Goed. De uitspraak ja. is dus 28 jaar cel voor Joran van der Sloot. Dank je wel voor uh, al die uren luisteren, Marion van Rooijen. Ja. Gaan wij nog eventjes naar Wijk aan Zee. Want daar wordt het 74ste Tata Steel schaaktoernooi gehouden. Morgen begint het hoofdtoernooi. Daar spelen de wereldtoppers tegen elkaar. En het veel grotere amateurtoernooi staat nu op het punt van beginnen. Jeroen de Jager ja. staat er middenin. En hij gaat volgens mij simultaan tegen wel 10 of 20 mensen spelen. Toch Jeroen? Nou, er zitten er heel wat meer. Hier zitten denk ik een paar honderd uh, spelers. Dat is wel mooi om te zien Bert hier. Want dit is de Moriaan. de zaal, een soort sporthal hier in, uh, in Wijk aan Zee. Daar zitten morgen. Ook gewoon die, uh, die, die grootmeesters in de A, B en C groepen. En in diezelfde zaal dus ook de amateurs. Die allemaal hun notitieblokje tevoorschijn hebben genomen. Dag meneer, uh, u gaat zo spelen. U zit in groep 2C. U kunt doorpromoveren naar die C groep, hè? naar dat de hoofdklassement. Maar bij mij zit het uh, helaas uh, andersom, denk ik. Hoezo? U gaat degraderen? Uh, nee, daar word ik niet van plan, hoor. Maar ik heb ooit wel daar gezeten. En heeft u zich nou voorbereid? Eigenlijk niet. Helemaal nee. niet? Nee hoor, nee hoor. We gaan het gezellig benaderen en proberen leuk partijen te spelen. Uh, vooral mannen natuurlijk die hier zitten. Ik zeg natuurlijk, hoezo is dat natuurlijk? Want in dat hoofdtoernooi spelen ook acht vrouwen mee. Ja. Dus uh, dat gaat de goede kant op. En er zijn allerlei categorieën. Tom Per chef hier, uh, journalistentoernooitje bijvoorbeeld. Nee, ja. Kan ik ook nog aan meedoen? Uh, daar kan je nog aan meedoen, absoluut. Ja. En uh, dat vinden we alleen maar leuk. Ex-parlementariërs. Uh, zijn er hier ook en ook uh, natuurlijk nog uh, parlementariërs zelf. Ik moet wel zeggen dat uh, uh, duidelijk vooral in de eerste kamer uh, uh, geschaakt lijkt te worden. We zouden gaarne nog wat meer uh, tweede kamerleden hier ook zien. Maar uh, goed, het, het toernooi is er, zeker uniek, hè, dat je kunt doorpromoveren gewoon vanuit die amateurklassen uh, naar de hoofdgroepen. Ja. Dat, uh, voor zover ik weet, is dat bij geen enkel uh, ander toernooi. Dat maakt het natuurlijk ook extra aantrekkelijk. Ja, en het is wel eens gebeurd. Kijk, in de praktijk is het natuurlijk vrijwel onmogelijk... voor een amateur om, uh, om uiteindelijk uh, in de grootmeestergroepen te komen. Maar een enkele keer gebeurt het wel. We hebben wel eens iemand gehad... Uh, nou, die... nou, ook nu weer in de C-groep zitten twee mensen... die vorig jaar gewoon vanuit de amateurs zijn doorgepromoveerd. Klopt. Nee, dat is, uh, dat is waar. Uh... Ik ga nog eens even hier naar zo'n tafeltje. Deze meneer zit er ook klaar voor. Hoeveel keer doet u mee? Nou, ik denk voor de 10, 12 keer, denk ik. En doorgepromoveerd? U zit nu in groep 8? Nee, nee, nee, niet doorgepromoveerd. Ik heb vroeger wel eens hoger gespeeld. Maar dat is uit terug. U speelt zwart, u weet nog niet wat uw tegenstander gaat doen. Nee, ik weet nog niet wie mijn tegenstander is. Dus daar had ik op. Nee, want die zit er nog niet. U speelt wit, meneer. Wat gaat u spelen? Zeg dat eens even. Fluisteren dat eens. Oh, nou, dat mag wel gezegd worden hoor, dat weet je niet al. Ik speel altijd D4. Altijd meteen D4? Ja, altijd D4. Nou, Bert, wat zet jij dan? Wat ik zet? Ja, ik, zet altijd, ik ben altijd heel simpel. Ik speel E2, E4. En ik probeer altijd met mijn paarden nee, maar een beetje vol te gaan. Ja, met zwart. Ah, ja. Ja, en, en als ah, ik ja, een ja, ja. rot bij heb, begin ik gewoon alleen maar met die paarden. Oké, okay, nou. <lacht> uh, gaan we nog even door? Ja. Wat zullen we doen? Nou ja, uh, we gaan. Uh, nu uh, horen we de, de tune. Dit toernooi heeft ook zijn eigen tune. Elke begin van elke ronde... Uh, worden de deelnemers en ook de grootmeesters naar hun bord geroepen... door middel van uh, dit geluid. En dat is eigenlijk het teken dat uh, toernooivoorzitter Dolle Vos... hij staat daar, ja. die gaat uh, iedereen nu echt welkom heten. Ja. Dus dat is wel leuk. Dat gaan we dan misschien nog even meepikken. We weten in ieder geval ook dat er bij de ingang een boetepot staat. Direct ja. is het hier doodstil in de zaal. En als er dan een telefoon afgaat, dan is het 25 euro in die, uh, in die boetepot. Ja. En als, dat je, als je dat drie keer overkomt, dan word je verbannen hier van het toernooi... dat iedereen het weet. Bij ons is het altijd, het trakteren op stroopwafels vind ik toch een stuk gezelliger. Goed, Jeroen was dat, Jeroen de Jager. Dit was het Radio 1 journaal, Jan Roos is binnengekomen. Jan, want direct avondspits van WNL en jij hebt een fantastische stelling. Nou ja, zoals je weet is benzine nog nooit zo duur geweest. We betalen 1,76 ja, ja. 76 voor een liter, dat is niet niks. Uh, uh. En 73 cent daarvan, dat zijn accijnsen. Uh, een onderdeel uh, daarvan is het in 1991 tijdelijk ingevoerde kwartje van kok... En ik zeg, benzine moet weer betaalbaar worden. Dus daarom is mijn stelling van vanavond, de benzineprijs is torenhoog. Schaf het kwartje van kok nu eindelijk eens af. Ja, heb je Maxime van Aan gehoord uh, vanavond? Want die hadden we er ook over ondervraagd. Die zegt, nou nee, ik, ik kan niet, crisis uh, meneer. Ja, nee, zo lust ik er nog wel een paar. Ja. Uh, dat kwartje is ons beloofd uh, dat het ooit terugkomt. Dat moeten we nu hebben, het is onbetaalbaar geworden. En als u dat dus ook vindt, of u zegt, uh, nou, dit, waar heb je het over? Dan kunt u gratis bellen naar 0800-1121 of Twitter. Uh, en gebruik dan hashtag WNL of hashtag Jan Roos.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 Sint Maarten, Sint Maarten, Sint Maarten, Sint meer. Sint Mooi. Sint Sint Magistraal. Sint Maximaal. Sint Sint Sint Maarten, Sint Maarten, Sint Maarten, Sint Maarten, Sint Maarten, Sint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 Joran van der Sloot is in Peru veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar... voor de moord op Stefanie Flores in 2010. De openbaar aanklager had 30 jaar geëist. Ook moet Van der Sloot een geldbedrag betalen aan de familie van Flores. Woensdag bekende hij voor de rechtbank schuld aan de moord op de Peruaanse... en zei hij dat hij spijt had. Mogelijk gaat hij in hoger beroep. Griekenland heeft met banken nog steeds geen akkoord bereikt... over de afschrijving van de helft van zijn schuldenlast. De gesprekken zijn zelfs stopgezet, meldt het Institute of International Finance...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 De Verenigde Staten sturen weer een ambassadeur naar Burma. Minister Clinton van Buitenlandse Zaken heeft dat aangekondigd. Amerika reageert daarmee op de democratische hervormingen... van de burgerregering, die sinds een jaar aan de macht is. Vandaag liet Burma een groot aantal politieke gevangenen vrij. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Mereme Noubert. Vandaag was het een dag met een afwisseling van zon, stapelwolken... en een enkele bui. Maar die... Die buien die behoren de komende tijd tot het verleden. Vannacht kan er misschien aan de kust nog eentje vallen, maar het grootste deel van de nacht is het droog. En het koelt af tot zo'n 4 graden aan zee en één land inwaarts. En alleen als de opklaringen daar erg lang duren, kunnen de minima nog wat lager uitpakken. En morgen wordt het een rustige en droge dag. Met af en toe wat zon en het wordt daarbij een graad of zes. En er staat ook maar weinig wind uit noordwestelijke richting. En in de nacht naar zondag gaat het dan licht vriezen, zeker landinwaarts. Maar zondag zien we overdag de zon wel wat vaker. En in de nacht naar maandag vriest het licht op grote schaal. Maar maandag brengt ons dan wel meer zon en ook dan blijft het droog. Erna volgt nog een nachtvorst en dan lijkt het weer even gedaan met het koudere weer. Dan krijgen we opnieuw een wat wisselvalliger weerbeeld en loopt de temperatuur weer wat op. Maar aankomend weekend is dus elk geval een mooi weekend. Aan de verkeersinformatie Op de weg, meeste wegen is de avondspits bijna voorbij... maar in de staart van de spits zijn er drie ongelukken gebeurd. Op de Ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Amersfoort... staat voor Knoop het amstel 4 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. Voor Nieuwekerkende IJssel staat 4 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. En op de A58 Breda richting Tilburg... tussen Bavel en Knopert-de-Baars 10 kilometer na een aanrijding. En er zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Jan Roos. Benzineprijs is hoog. schaf het kwartje van kok nu af. Goedenavond, dit is Avondspits van Omroep BNL met Jan Roos van Poont. U komt tot 7 uur meediscussiëren. Bel WNL, 0800 1121. Nog nooit is benzine zo duur geweest. Vandaag bereikte de prijs van een liter een absoluut record, maar liefst 1,76 euro. Oorzaken van die hoge prijs zijn onder andere de situatie in Syrië en de gespannen relatie tussen Iran en het Westen. Maar laten we eerlijk zijn, de echte reden van de dure brandstof ligt gewoon hier in ons eigen land. Per liter betalen we 73 cent aan, aan accijnzen. en daarmee zijn we koploper in Europa. Maar genoeg is genoeg en het is niet alleen crisis in Den Haag. Ook de burgers voelen de recessie in de portemonnee. Dus daarom wordt het tijd dat het in 1991 tijdelijk ingevoerde kwartje van Kok zo snel mogelijk verdwijnt. Dus daarom is mijn stelling van vanavond. Benzineprijs is doorhoog. Schaf het kwartje van Kok nu af. Bel WNO. 0800 1121. Ja, bent u voor of tegen? Reageer dan ook via Twitter. Gebruik hashtag avondspits of hashtag Janroos. Dan lees ik uw tweet live voor in de uitzending. Bijvoorbeeld die van Henk Barkman. Die zegt: Janroos, uh, laat er maar nog een kwartje bij komen. Dan gaat men eindelijk beseffen dat andere energievormen moeten gaan worden aangewend. En Theo Kooloos die zegt: WNL, gulden is euro geworden. Hoeveel zou dan nu het kwartje verkocht zijn? En je gelooft toch niet dat ze dat eraf halen? Wij accepteren hier alles. Nou ja, goed, zo kan je er natuurlijk ook naar kijken. We gaan ook nog eens eventjes en naar een beller. We gaan naar meneer Radboud. Radboud Wanders. Dag, meneer Wanders. Ja, goedenavond. Zegt u het maar. Wat vindt u van de stelling van vanavond? Ik ben er helemaal niet mee eens. Vertel eens waarom. We wilde bijvoorbeeld een auto kopen. Ja. In uh, Duitsland wordt een auto gemaakt die rijdt 1 op 50. Er is ook een auto gemaakt die rijdt 1 op 100. Helemaal goed gekeurd. Maar die wordt niet gemaakt. Want de mensen zijn er zogenaamd niet geïnteresseerd in... om uh, uh, uh, goedkoop te rijden. Het is niet zo interessant, maar goed, we zullen maar... veel benzine gebruiken. Waar dit op gaat is dat de benzine bijna onbetaalbaar aan het worden is... en dat er ooit een regelingetje is geweest in 1991... waarvan ze hebben gezegd dat is van tijdelijke aard en dat betalen we nog steeds. En ik zeg, nu het ja. bijna onbetaalbaar begint te worden... 1,76 euro voor een liter, geef even dat geld terug. Ja, maar en dan... ik werk in Amsterdam en ik heb een baan. En iemand in Amsterdam, en ik woon in Utrecht... en uh, iemand in Amsterdam heeft precies dezelfde baan in Utrecht. En we rijden iedere dag heen en weer... Dat het zou mooi zijn als we natuurlijk ja. even vandaan konden wisselen. Aha, baantje ruilen. Zoveel... Ja, dan hoeven nou. we niet zoveel bezin meer te betalen. Dat is of we een goedkoop auto gewoon op de markt brengen. Dat is misschien ook een oplossing. Misschien moet u uh, uw baan op marktplaats zetten. En wie weet uh, wordt daarop gereageerd. Ik dank u wel ja. dat, u, uh, dat u daarop uh, reageerde. Ik heb nu contact met econoom Hans de Geus. Meneer de Geus, uh, waarom is dat kwartje voor nou eigenlijk nog steeds niet uh, afgeschaft? Nou ja, hoe het ooit precies gekomen is, dat, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar ik vind het heel goed dat het er is. Het zou misschien nog wel veel meer moeten worden. Kijk, is het heel pijnlijk voor mensen die nu auto rijden. Dat gun ik ze echt niet. Ik zou willen dat iedereen heel goedkoop, uh, of liefst gratis, gewoon uh, benzine als water kan tanken. Maar we moeten dat ook veiligstellen voor de komende decennia. Dat onze kinderen ook nog een beetje olie hebben. En die begint... Ja, dat... Klinkt misschien gek, maar die olie begint toch een beetje op te raken. En die nee, maar... is een hele goedkope olie uit Saudi-Arabië. Dus je moet gewoon prikkels hebben, dat mensen daar heel zuinig mee omgaan. En prikkels doen soms pijn. Ja, begrijp ik wel. Alleen... Uh, uh... Wij moeten veel betalen, en we moeten sowieso veel accijns betalen in Nederland op de brandstof. Dus het is hier niet zo van, uh, god laat ik maar eens een halve liter naast de auto spuiten, want het kost toch niks. <lacht> het punt is natuurlijk wel zo, uh, dat er ooit is in 1991 een tijdelijk dingetje is ingevoerd, wat wij nog steeds betalen. En nu zeg ik, nu, nu, nu ja, de prijs bijna niet meer op de bordjes past bij het tankstation. Haal even dat geld terug, alsjeblieft. Ja, maar het valt mij op dat je nog steeds heel vaak door dikke SUV's uh, wordt ingehaald vlak voor het rode stoplicht die nog even flink gas geven En dan denk ik, daar gaat weer 50 cent. Ja, als je het zo bekijkt, en uh, je, je kan heel makkelijk, uh, ook hè, wat meneer net zei, terecht is natuurlijk, zou zeggen, ze kunnen van baanruilen, maar ook van, van huis. Nou, dan moet, die overdragspassing moet er een keer vanaf, dat ze makkelijker dichter bij ons werk gaan wonen, dat zou fantastisch zijn. Uh, je kan gewoon uh, niet 130 rijden, maar 100. Nou, dat scheelt enorm. Dus dat zijn allemaal dingen. Ja, natuurlijk. En ik heb wel eens al voorspeld dat dit er natuurlijk aan zal komen. Je krijgt het straks ook met gas en licht, hè, want daar lopen mensen ook op vast, want het is toch behoorlijk, het begint dat op te lopen. Ja, dan gaat de, de PVV natuurlijk roepen straks dat dat ook gesubsidieerd moet, mo moet worden. Maar meneer De Geus, luister, uh, uh, je moet ruilen met baan. Je mag niet hard optrekken. Uh, je moet een auto in Duitsland kopen, want die is lekker zuinig. Dat is allemaal moeten. Wij hebben nog steeds hier een vrije keuze in Nederland. Er is alleen één vrije keuze niet. Dat is namelijk die accijns die op die benzineprijs zitten. Waaronder dus dat kwartje. <tie> maar wat, ja. wat zou nee, het nou dat bijvoorbeeld is. kosten om het, om, om het af te schaffen? Dat je zegt, uh, hè, dat kwartje van kok gaat eraan. Wat kost dat de, staats, de, de staatskast? Nou ja, dat is bovendien iets wat we er nu natuurlijk budgetair helemaal niet bij kunnen hebben. Dat begrijp je ook. Dat kan de begroting helemaal niet aan. Het enige wat wel heel zuur is, is dat wij zoveel accijns betalen... en daarmee misschien keurig proberen zuiniger te rijden. Alleen in heel veel landen, met name olieproducerende landen, is het omgekeerd. In Iran betaal je 9 cent, in Indonesië geloof ik 25 cent. In Saudi-Arabië wordt de Arabische lente de kop ingedrukt door die mensen heel gratis, bijna gratis benzine te geven. Dus daar is die prikkel niet. Dus dat is wel lullig dat zij ons benzine opmaken. Ja, dat kan je wel stellen, ja. En, en stel nou hè, dat ze uh, uh, die, die, dat kwartje verkopen erop blijven doen. Uh, dan zeg jij, eh, 1,76, waar gaan we dan heen straks? Hè? Nou ja, ik de, ja, dat is niet zo'n prettig verhaal, oh. maar die, die, die structurele... Doe dan maar een heel korte, uh, ja, de oliemarkt, het aanbod neemt toe. Elke Chinese in de auto betekent eigenlijk eentje bij ons eruit. Ja, dat gaan we dit niet doen, maar dat uitzicht in een hogere prijs. Aanbod zal steeds schaarser worden en vieze en duurdere olie. Dus juist, en dat mag, ik wil ik nog even zeggen als persoon of als bedrijf of als land... Wil je er voor de toekomst sterk voor staan, dan maak je jezelf nu eigenlijk al minder afhankelijk van olie. En dat doe je met dit soort prijsprikkels. Maar wat dus voor, wat is voor wat de geld... In Nederland is het heel goed. Maar gaan we alleen nog maar stijgen? We gaan alleen nog maar, ja, op lange termijn wel. We kunnen misschien na, als dat met Iran even wat minder wordt, even een stukje terug. Maar op de, de komende decennia, dat zeg ik niet, dat zegt het internationaal energieagentschap, gaat de benzineprijs, of de olieprijs en daarmee de benzineprijs, alleen maar verder omhoog. Dus richt je leven daarop in, zou ik de mensen adviseren. Hans de Geus, econoom, dankjewel voor je reactie. Uh, ja, de benzineprijs gaat alleen maar omhoog. Dan zeg ik, dan klopt mijn stelling. Laten we er zo snel mogelijk dat kwartje van kok afschaffen. Uh, we gaan eens even naar Twitter kijken. Helemaal eens, maar Nederlanders die zijn er voor de overheid als belastingbetaler. Bouwgrondaccijns en wegenbelastingen zijn hier hoger dan in Luxemburg. Uh, Jaap zegt, kwartje kok eraf. Uh, doen er maar een kwartje uh, bij, want dan gaan we even lekker fietsen met z'n allen. René Moorman zegt, uh, en waar gaan we die inkomsten dan wel vandaan halen, WNL? Nou ja, goed, daar heb ik nog wel een idee over. Ik bedoel, er worden heel wat miljarden overgemaakt naar Griekenland. Eh, die zien we ook nooit meer terug. Dus misschien een half miljardje minder. En dan kunnen wij gewoon een normale prijs gaan betalen. Ik ga even naar meneer Vos. Meneer Vos, de stelling van vanavond is: benzineprijs is doorhoog. Schaf het kwartje verkocht kok nu af. Wat vindt u ervan? Helemaal mee eens. Want kijk, wij Nederlanders worden genoeg uitgekleed. En dan hoeft het niet nog een keer op de benzine. Want als je eten koopt in, uh, in de winkel, dan zit ook belasting op. Maar als je uh, voor hetzelfde product weer naar de wc gaat, dan betaal je nog een keer belasting. Nou, dat is een bijzondere, een bijzondere bijdrage. Ik dank u wel, meneer Vos. We gaan naar Tobi Rijks uit Utrecht. Meneer Rijks, wat vindt ja, u ervan? Uh, moet meenam. een kwartje van kok eraf? Nou, ik doe er liever een euro bovenop. Oh, de u, u wil liever dat we 2,80 euro gaan betalen voor een liter? Nou, mijn idee is verlaagde loonbelasting. Verlaagde belastingen op, op dat soort zaken, op lonen enzovoort... En, en belast de, de vervuilende uh, olie en, en andere fossiele, fossiele brandstoffen veel meer dan, dan nu. Dan hebben we onze, onze kleinkinderen en achterkleinkinderen ook nog een, een kans van, van overleven in deze wereld. Dus u zegt Want, uh, de, de prijs van benzine, dat mag uh, sky high, maar compenseer dat met loonbelasting? Ja, ik bedoel, vervuilde vervuilende producten, dan, dat is ook goed voor onze achterkleinkinderen. En laten we daar zo aan denken in plaats van on, onze, onze huidige... Laat ik zei, bijna zeggen, hebzuchtige gedachten van uh, een lekkere lage benzineprijs... en dan kunnen we lekker doorscheuren. Helemaal goed. Ik dank af, u wel, meneer af, Rijks. Af, uh, ik nee? heb nu contact met Jim van Bemmel. Hij is Tweede Kamerlid voor de PVV. Meneer van Bemmel, bent u daar? Ja, ik ben helemaal hier. Wat vindt u nou van het kwartje van Kok? Nou ja, kijk, uh, we, we weten, we zitten met een begrotingsproblemen op dit moment. Uh, de, uh, de economie gaat slecht, maar ik laat ik eens wat over de economie vertellen. Nee, nee maar wat, economie, wat vindt u van dat ja. kwartje? Moet dat, nou, moet dat, dat weg of niet? Of, ja, of nou, het kan, dat, dat gaan we dan straks bespreken. De, de PVV heeft altijd gezegd... Uh, wij zullen als eerste hiervoor zijn om dat weer af te gaan schaffen. Dat zonder meer. Goed, Alleen en nu het wordt het, het afgeschaft. Het met de begroting. En de begroting is... Uh, ja, we, we komen aan alle kanten geld tekort. Dus we willen naar moeten kijken. Ik heb wel een idee daarvoor. Maar dat, dat, daar zal ik dan uh, binnenkort mee komen. Dat gaan we een keer bespreken ja. ook, uh, Om daar iets je, aan te gaan doen. Tip van de sluiver? Hoor je mij nog? Of... Ja, zeker. Ja, ja. Een tipje van de sluier over het idee wat u eraan komt. Nou gaan. ja, kijk, je, je zou kunnen denken aan verschuivingen in die accijns. Maar goed, ik, ik, ik, ga, ik ga daar nog even naar kijken. Uh, wat ik belangrijk vind: hè, dat, dat hoor je weinig. Maar de economie in Nederland is ook afhankelijk van die benzineprijs. We, hebben, we zijn een transportland. Het is heel belangrijk dat mensen gewoon. ...kunnen rijden, dat, dat, dat, dat vrachtwagen, de mobiliteit is heel belangrijk. Dus als dat te hoog wordt, is dat een probleem. En er is nog een ander probleem, en daar ben ik ook mee bezig... een bezig ...om die markt doorzichtiger te maken. Want het zou best eens kunnen zijn, hè? stel je nou eens voor... ...dat wij zouden zeggen, het kwartje van kok gaat eraf. Mooi, denkt iedereen dan. En binnen twee weken is het door de oliemaatschappij weer teruggepakt. Ja, dan is niemand er wat mee opgeschoten. Dus ook dat gedeelte moet, moet nagekeken worden. Ja, maar dan kan je wel vragen, dat er vragen stellen of er geen prijsafspraken worden gemaakt. Nou ja, daar ben ik mee bezig. Ik ben al bekend als telecom Terrier en ik ben ook van plan om heel hard van ons een bezuur-terrier te worden. Nou, dat werd tijd, zeg, want we worden flink gepakt zeg, bij die pomp. Ja, ik zeg al, we moeten echt naar alle kanten kijken. We kunnen als overheid kijken van wat kunnen we doen. Ik zeg al, het is geen gunstige tijd, want we komen aan alle kanten geld tekort. Maar ik, ik wil daar best eens naar kijken natuurlijk. En wij als PvdA hopen ook wat meerderheden te kunnen creëren om eens... Ja, met name die benzineprijs is goed, goed, goed uh, ja, aan banden te houden, want, te kijken, want de economie is toch heel belangrijk. En we moeten zorgen dat dat niet kapot gaat door een veel te hoge prijs. Te ja, uw, uw partij, de PVV, die stond als een huis achter de automobilisten. Hij zei altijd, wij staan ja. achter die jongens. Nog, ja, wat doen jullie dan altijd, eigenlijk? Ja, nog altijd, en, maar wat doen jullie dan? Nou ja, ik, wat ik al zei, ik ben er met een initiatiefwet bezig. Ja, je of... bent aan het kijken naar iets, maar, maar, nee, maar gebeurt kijken, er ook wat? Er komt, er, komt een wet, er komt een wet, want daar is een meerderheid voor, dat is niet kijken. Er komt een wet waarbij gewoon meer concurrentie gaat komen. Dat gaat echt gebeuren. Dat gaat al iets van 7, 8 cent schelen. Voor de, voor de, dus dan heb je al wat, hè? Ja, maar het kwartje van kokken dat schommelt eigenlijk nu de, om, rond 10 cent. Dus, dus... Ja, dat, dat, dat is 10 cent. Dus als ik al met meer concurrentie 7 cent kan pakken... en nog een aantal centen uh, door verschuivingen erin... dan zou het al heel mooi zijn. Ik zeg al, kijk, dat, dat, dat, van de overheid dat moeten we natuurlijk naar kijken. Maar ik, dat die wet van mij, dat, dat dat gaat gebeuren, dat is zeker. Ik zeg, uh, net vroeg ook iemand, van ja, hartstikke leuk jongen, maar hoe gaan we dat oplossen? Ik zeg nou, een half miljard minder naar, uh, naar Griekenland en je bent er al. Ja, maar is dat kijk, geen idee dat, dan? Nou ja, kijk, euh, laat, laat ik zo zeggen. Kijk, uh, dat Griekenland, dat is sowieso zonde van het geld. Alleen, je praat vaak over garantstellingen. En dat is dan weer wat anders, dat is een ingewikkeld verhaal. Als dat je daadwerkelijk geld eruit haalt. Maar inderdaad, Griekenland is natuurlijk bezopen. Dat is ook zonde van het geld. Als je het kwijt bent, dan, dan, dan zit je ermee. Ja, Verder. Dan kunnen we toch beter ietsje goedkoper tankersmijver. Als, uh, als het straks economisch weer beter gaat met ons land. Dan laten we hopen dat dat ooit nog gaat gebeuren. Uh, ja. gaat, u, gaat u dan wel nog iets aan het kwartje doen? Ik bedoel, het stond toch in dat partijprogramma? Uh, wat, denk, wat denkt u? Als er geld voor is, dan schieten wij meteen erin. Daar hoef je niet bang voor te zijn. En, en, zal ik zal u wat anders vertellen. Uh, het is ook nog zo dat, dat uh, op dit moment uh, de benzineprijzen... want je hoort allemaal van die negatieve verhalen... de benzineprijs gaat waarschijnlijk ook wel naar beneden... want je ziet, uh, er is een, een, een groot teveel momenteel. Want je ziet, in Amerika zie je in één keer dat er, dat er veel te veel vaten zijn. Want ja, vergis je niet, de economie gaat slecht. Weinig vraag naar olie... Die oliepersen die draaien maar door, of die, olie, eh, ja. die, die landen. Dus het wordt goedkoper volgens dat, u? Dat wordt dan weer ook wel weer goedkoper. Het, het probleem is een beetje, dat hebben heel veel mensen, hè, en ik gewoon een aantal organisaties, ja het wordt nooit meer laag. Nou dat is ook een grote doemdenkerij. Laten we gewoon eens een keertje positiever naar kijken. En ik zeg al, wij gaan er in ieder geval als PVV alles wat in onze macht ligt aan doen. Meneer Van Bemmel, Tweede Kamerlid van de PVV. Ik dank u wel voor uw reactie. We gaan, we gaan even naar uh, meneer Stoffer uit Harderwijk. Meneer Stoffer, zegt u maar. Goeiedag. Heel Kommer, Wat vindt u van de uh, stelling van vanavond? Benzineprijs de is torenhoog, schaf het kwartje van Kok nu af. Nee, dat schaffen we niet af. Waarom niet? Ik, uh, nou, uh, het punt is gewoon, uh, de, de plannen van het kabinet om bijvoorbeeld 130 kilometer in te voeren, staan we helemaal een lijn op te, tegen de prijsverhogingen. Dus als je dat geeft met uh, een beetje de hand houden, de, de snelheid, dan besparen we dusdanig uh, veel geld dat we dat. Uh, dat zou een niet merken, denk ik. Maar vindt u ook niet dat als de overheid ooit tegen je zegt van... joh, we gaan een tijdelijk iets invoeren, dat dat dan wel tijdelijk moet zijn? Nou ja, dat is toen in 1991 ingevoerd een kwartje verkort. Ja, dat was een tijdelijke oplossing voor het begrotingstekort. Nou, we zijn nu 21 jaar verder. Dat is niet echt ja, tijdelijk. Ik denk dat het tekort nog groter is dan in heb ik het idee, of niet? Die kant is ook wel aanwezig, maar goed. Afspraak is. is toch wel afspraak, ja, of niet? Ja, nee, maar dit is natuurlijk een dooddoenertje. Dat kwartje verkorten slaat er nergens op. Het gaat gewoon puur om uh, economische verhouding op het moment en de toestand in de wereld uh, met, met olie uh, wat onder, onder druk staat. Ik denk dat dat gewoon het uh, hele uh, het, uh, verhaal is. Ah, dus in, in, die, in die zin uh, zal het kwartje weinig uitmaken. Ik bedoel, uh, zo is het 2 euro en dan min, min een kwartje is het ook 1,75. Dus. Nou ja, het, het kwartje was in een cent, uh, dus dat gaat dan een 10 cent, ja, okay. cent af. Ik, dat we blijven wel goed omrekenen, maar omrekken, ik dank u wel, voor, u, ik dank u wel oh. voor uw reactie. Ik ga naar Leon Heuvelmans. Meneer Heuvelmans, bent u daar? Ja. Wat gaan we doen met het kwartje van Kok? Nou, ik zou het al prettig vinden als het kwartje van Rutte zou worden afgeschaft, want ah, vorig het het jaar zijn ze ook met 10 eurocent omhoog gegaan, dat is een kwartje. Dus ik vind het een beetje raar als dat je uh, steeds op het kwartje van Kok blijft gaan. Wat dat betreft vond ik de opmerking van de PVW heel bijzonder, want vorig jaar heeft men er nog eens 10 eurocent bovenop gedaan. Maar goed, uh, die, uh, was het kwartje van Rutte ook een tijdelijke oplossing? Dat was gewoon een accijnsverhoging. Dat is een hele stille accijnsverhoging Ik nee, dat ben ik geweest. helemaal met u eens. Maar waar ja, een ik op ga... het kabinet op... Dat, dat nu de accijns verhoogt en dan vervolgens dan roept van... Ja, oké, okay, het is wel hoog. Uh, Laten we zeggen dat het kwartje van Kok is nog nooit gecorrigeerd door geen enkel kabinet. Nee, dit kabinet uh, ook dus niet. Daar, ik vind het niet terecht dat je steeds op dat verhaal dit blijft hangen. Hartstikke goed. Ik dank u wel voor uw reactie. U kunt natuurlijk ook uh, reageren op de stelling van vanavond. Benzineprijs is toorhoog. Schaf het kwartje van kok nu af. Wel, gaat ze naar 0800 1121 of uh, Twitter. En gebruik dan uh, hashtag WNL of hashtag Janroos. Uh, Twitter is bijvoorbeeld door Chris Nierop gebruikt. Die zegt. benzineprijs moet inclusief alle milieuschade worden berekend. Evenals kerosine. Dus aanmerkelijk duurder. En dat zegt uh, Chris Nierop. Uh, en hij noemt zichzelf ook nog automobilist. Uh, dan hebben we ook nog iemand met Harnos Varissen. En die zegt. fossiele brandstoffen is nog veel te goedkoop. Het verstiert ons milieu. Dan hebben we Sjoerd, die zegt, zuinig auto, haak daar eens een aanhanger achter. Uh, de auto rijdt dan opeens niet meer 1 op 100. Dat is een concept. En, uh, ik rijd met Duits uh, kenteken en een diesel in de tank. Nou, hartstikke mooi. Uh, dan hebben we natuurlijk uh, gisteren op National Geographic. Canada heeft 1,7 biljoen vaten olie in de teerzanden. 130 jaar wereldoliebehoefte. Nou, misschien moeten we daar eens kijken of we daar wat goedkoop kunnen uh, van inkopen. We gaan nu naar Ivo Stumpen. Ivo Stumpen van Milieudefensie. Goedendag. Ja, u hoort die stelling aan en u denkt uh, een kwartje van kokker af. Uh, het moet alleen maar duurder worden waarschijnlijk. Ja, van ons mag het nog wel wat duurder worden. Ja. Hoe, hoe duur mag het worden van Milieudefensie? Nou, zo duur totdat het uh, zoveel effect heeft dat mensen minder auto gaan rijden. Of in elk geval dat het zo'n omlaag gaat, want dat is natuurlijk wat de bedoeling is. U, u vindt eigenlijk dat het, dat het zo duur moet worden dat mensen gewoon niet meer auto kunnen rijden? Nou ja... Kijk, als, als automobilist nu erg van de benzineprijs... Ja, dan zou ik het toch van harte adviseren om daar gewoon minder van te gaan gebruiken. En dat kan. Er zitten heel veel keuzemogelijkheden voor elke automobilist. He, ga, uh, ga, ga geen 120 rijden, maar gewoon 100. Nou, dan heb je aanmerkelijk meer bespaard dan die hele accijnsverhoging van kok. Maar je kan ook he, kopen een elektrische auto van die hele benzine af. Ga lekker met de trein of met de fiets. Um, waarom ga je niet dichter bij je werk wonen? Maar... Uh, iedereen heeft daar keuzemogelijkheden. En, uh, ik denk dat u, ben, u bent rijden... veel Milieudefensie, maar u ja. bent toch ook wel voor vrije keuzemogelijkheden? Jawel, maar je hebt die keuzemogelijkheden toch ook? Het is toch niet dat het kabinet jou nu gaat uh, verbieden om auto's te gaan rijden? Nee, maar u zegt, de u zegt net, uh, die prijs kan niet hoog genoeg. Nou ja, op een gegeven moment kan je dus niet meer met de auto... en moet je dus wel met de trein op de fiets lopen of wat dan ook. Ja, ja maar en dan ja, dat is toch wel de vrije keuze een beetje in het, uh, het gedrang. Ja, maar er zijn toch nu zat mensen die ook niet met de auto kunnen omdat ze te weinig verdienen. Omdat ze een uitkering hebben of om andere redenen. Dus een prijsmechanisme biedt juist heel veel mogelijkheden om te gaan kiezen. Uh, dus die, die, die, auto, die, die automobilist mag van u gewoon standaard de melkkoel blijven en dat mag nog uitgebreid worden? Nou, het gaat niet zo om het uitmelken. Het gaat daarom dat je de, de, de externe kosten zeg maar, van autorijden terugbrengt in de kosten voor de automobilist. De vervuiler betaalt. De automobilist moet niet alleen opdraa opdraaien zeg maar, voor de kosten van het produceren van die benzine, maar ook voor de aanleg van het asfalt, voor die 4 miljard euro die wij uitgeven aan gezondheidskosten van fijnstofslachtoffers, voor de verkeersles van kinderen op school om te voorkomen dat ze worden doodgegaan. Dat zijn allemaal kosten die de automobilist de maatschappij oplegt. En die, die dus moet terugbetalen via de belastingen. Onder andere de accijns. En ik vind dat terecht. Noemt u eens een, een getal. Hè? Hoe, hoe hoog mag die benzineprijs van u worden? Oh, dat, dat is een schuivende lijn. Hè? Naarmate we rijker worden uh, kunnen we ons ook meer veroorloven. Ja, maar... Wat wij graag willen zien is dat de, de prijzen zo worden aangepast. Dat er een verschuiving plaatsvindt van de auto naar andere vormen van vervoer. En dat is een geleidende schaal. Die keuze zal voor de een op een andere prijsniveau liggen dan voor de ander. En daar moeten we gewoon, uh, ja, dat moet gewoon langzaam elke keer een stukje omhoog. Ja, die... dat het voldoende effect heeft. Een liter nou ja, ik... een doet nu uh, 1,80 euro aan de pomp. Uh, denkt u dat er meer mensen hierdoor uh, gebruik gaan maken van het openbaar vervoer? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we dat wel zien. Maar ik denk ook dat heel veel mensen bijvoorbeeld een zuinige auto gaan kiezen. Of zich gaan afvragen van ja, kan ik niet mijn ritjes anders gaan combineren? Kan ik niet het nieuwe werk toepassen bijvoorbeeld door een dag in de week thuis te blijven? Dat zijn allemaal middelen die je kan doen die jou op zich in je je vrijheid als, als burger niet echt uh, benadelen... maar die je wel een hoop geld kunnen besparen. Ivo Stumper van Milieudefensie, ik dank je wel voor je reactie. Graag gedaan. U kunt nog steeds reageren op mijn stelling van vanavond. Benzineprijs is torenhoog. Schaf dat kwartje voor kok nu eens af. Uh, Bel 0800 1121. Of u kunt nu natuurlijk ook twitteren en gebruik dan WNL... hashtag WNL of hashtag Jan Roos. Uh, bijvoorbeeld Ton heeft dat gedaan en die zegt... we moeten dit in Nederland gewoon niet accepteren. Nou ja, dat... Uh, kan ook natuurlijk. We gaan naar Cor Verwij aan Capelle aan de IJssel. Cor? Hallo. Zeg het eens, ik, wat vind je van de ik, stelling? Een uh, kwartje van kok, onmiddellijk kraf. Dat moet er in één keer af? Dat moet er in één keer af. Nou, geen we gezeur. Geen gezeur. dan hebben we natuurlijk wel een klein rekenmodelletje. Dat kost 500 miljoen euro. Waar gaan we dat halen, Cor? Dan kost dat 500 euro, dan halen we dat gewoon uit de wegenbelasting die betaald wordt door alle Nederlandse autorijders. Die niet gebruikt wordt voor wegen te verbreden, maar die men in andere potjes stopt. En dan die meneer Van Pemmel van uh, meneer Wilderspartij van de PVV ja. laat die nou zijn mond dicht houden. Want die wil niks met islamlanden te maken en daar komt de olie vandaan. Dus dan komt er voor alle jongens van de PVV 55 centen er bovenop. Dus iedereen die, nou ja, je kan niet lezen van de PVV... maar iedereen die van de PVV is, die moet volgens u nog meer betalen? Veel meer betalen. Nou. Die moeten kendekenbewijs kentekenbewijs, en daar gaan we naar kijken... en als ze allemaal lid zijn, die jongens gaan ze vijf uit zijn... want dan komen we uit naar een islamland. Nou, daar willen ze niks mee te maken hebben... dus dan moeten die jongens het gelacht maar eens een keer betalen. Maar goed, in ieder geval, u zegt uh, kwartje van kok moet nu terugkomen. Kwartje van kok terug. Oh, hartstikke goed. Korverweij, dankjewel. We gaan naar Karel de Krijger. Karel, ben je daar? Ja, ik ben hier. Zeg het nou, maar, wat uh, vind je ervan? Ja, ik ben tegen de stelling. Ik ben een automobilist. Wat mij betreft mag de benzine duurder worden, maar dan de wegenbelasting eraf... en ook geen rekening rijden in de toekomst. Ah, dus, dus u zegt uh, het mag uh, uh, zo duur worden als ik weet niet wat, die benzineprijzen? Ja, nou, dat, dat is overdreven. Een, paar du een dubbeltje erbij, dat zou nou wel kunnen. 1,90, dat vindt u wel een goeie. Ja, precies. Als die wegen. En dan de wegenbelasting eraf. Dat is beter voor de mensen die weinig rijden. En voor degenen die veel rijden, die, die moeten ervoor betalen. En dat is ook beter voor de concurrentie ten opzichte van elektrisch rijden. Maar vindt u ook niet dat als de overheid een keer iets uh, invoert tijdelijk... dat het dan ook tijdelijk moet zijn? Ja, dat had ook nooit tijdelijk genoemd moeten worden. Want oh. uh, uh, dat kwartje van kok is meer dan 12 cent van, uh, van Rutte. En uh, dat, dat zal, uh, zal toch zo blijven. Het is gewoon een vorm van een belasting. Ja, precies. Net zoals uh, dat het geld naar uh, Griekenland terugkomt. Dus ook tijdelijk verlenen. Uh, ja, da daar heb ik geen verstand van. Nee, ik heb het alleen over dit onderwerp. <laughs> oh, nou, dat is een volgevoel. Ik dank u wel, uh, meneer de Krijger. Dag, tot ziens. We gaan naar mevrouw Graafland. Mevrouw Graafland uit uh, Maasluis. Ja, goedenavond, meneer Roos. Goedenavond. Ik ben het ermee eens dat het eraf mag, maar waar ik vooral zo nieuwsgierig naar ben, en misschien kunt u dat eens een keer nakijken, er wordt altijd gepraat over het kwartje van Kok, maar volgens mij was er voor het kwartje van Kok nog een dubbeltje van Wiegel. Het dubbeltje van Wiegel? Ja, dat was er toen ook bijgekomen. Nou, dat zou goed kunnen. Ik moet eerlijk zeggen, zo, die ben ik niet in de boeken gegaan, maar ik weet wel dat het mogelijke dubbeltje van Wiegel nooit in is gevoerd als een tijdelijke uh, regeling. Dat dat en, en, en dat is wat mij nou uh, uh, ja, zo nou, boos maakt als ik sta te denken. Wat zegt u? Van mij mag het er meteen af. Meteen af. Ik dank u wel, mevrouw. We gaan naar Wouter Rozen uit Westerveld. Wouter? Hey, goedenavond. Uh, behalve dat ik op jouw stelling wil reageren... ...maar ik ook graag reageren op diegene van de PVV... ...die de PVV's nodig is afkraken. Ja. Uh, niet alle olie komt uit islamitische landen. Het komt ook heel veel uit Venezuela, Canada en enzovoort. Noem ja, het. Afrika, Nigeria. Afrika. Dus het is weer gewoon zo'n noodloos uh, PVV-beschertje. Eh... Uh, de reden waarom ik het niet met je stelling eens ben is omdat ik vind namelijk dat de Shell is PvdA. PvdA is Shell. Shell is Koningshuis. Koningshuis heeft aandelen Shell. Uh, de regering heeft aandelen Shell, dus de prijzen worden kunstmatig hooggehouden. NMA doet geen onderzoek. Ah, complottheorie. En naast nou, zijn complottheorie, het is lekker, gewoon een lekker inkomen van de overheid. Die heeft aandelen Shell. Ja, de nee, nee, uh, Koningshuis erbij, heeft, dat uh, heeft aandelen Shell. Dus die verdienen daar hartstikke goed op als je ziet dat dit jaarwinsten zijn van Shell. Uh, die prijs kun je pakken naar beneden toe. En waar je het geld dat we kunnen halen, als je het kwartje er wel vanaf haalt, eventueel, is gewoon bij haar majesteit van een miljard. Hè. Nou, dat die zijn een paar, paar miljoenen. Uh, meneer, ik uh, dank u wel. Uh, we gaan naar Stefan Schiets. Stefan? Ja, goeiedag. Ja, goeie ik ben uh, het ermee eens. Uh, direct uh, afschaffen, het, uh, het kwartje. Het kwartje moet er gelijk af? Ja. Hoe gaan we dat ja, financieren? Die dieselprijzen die stijgen de pan uit. Uh, zelfs chauffeur, je kan niks meer verdienen. Nee, rijdt, het wordt in, lastig uh, zo, hè? En de concurrentie wordt wat groter, want uh, ja, in het buitenland is het uh, ietsje goedkoper allemaal. Ja, precies. Ik bedoel, het werkt allemaal door, hè? ook voor de consumenten dan. De transportkosten gaan allemaal omhoog. Ook het openbaar vervoer, wat duurder, want die rijden nog niet op water, hè? Ja, je hebt helemaal gelijk. Steven Schietz, ik dank je wel voor het uh, uh, reageren. dank uh, okay, okay. je. Ik ga nog eventjes uh, naar wat uh, uh, twitter Sjoerd zegt... leasers met hybride hypocriet uh, enkel bijtelling. En Peter zegt... Waar, uh, WNL waarmee bewezen is dat Milieudefensie een echte elitaire club is. Alleen de rijken mogen leasen uh, auto rijden. En de rest moet thuis blijven. Uh, Taco die uh, zegt... die snurken van Milieudefensie... vergeet even de toegevoegde waarde van het autoverkeer te melden. Corné van zegt... Hoe zuiniger de auto's, hoe duurder de brandstof. Rijdt morgen alles op water, kost water opeens 1,76 euro. De staatkas heeft het geld gewoon nodig. Ja, natuurlijk, ja, zo kun je natuurlijk, uh, er ook naar kijken. Uh, en Jukebox FM, die zegt nog de wereld in Mexico. Auto's zonder uitlaat laten rijden. En God mag weten wat hij daarmee bedoelt. Uh, straks op deze zender is Bransen met boeken met daarin filmmaker Ramon Gieling. Over zijn prooste debuut, de hoofdletter pijn. Uh, en zondag uh, heb je natuurlijk uh, Eva Jinek. Uh, aanstaande zondag om half tien met Bastia en Toos uh, Maandag is Joost Eerstmans weer bij Avondvis op uh, Radio 1. En namens mezelf en WNL wens ik u een heel erg fijn weekend. En uh, maak er natuurlijk wat moois van. Dank u wel voor het luisteren en tot snel. ...is het slimmer om te beleggen in kunst dan in aandelen. Brem Radegensjoen op weg naar het nieuws. Ja, ik denk dat je in eerste instantie niet om het beleggen moet doen. Je moet er echt een passie voor hebben. Maar als je een goed oog hebt, kun je er inderdaad wel geld mee verdienen. Maar ik ben een kunstbarbaar. Op zoek naar de bron. Je houdt van kunst als het iets met je doet. Ja. De wereld op uw stoep. Drink, smoke en stick it in. Dit is mijn leespreuk. Elke werkdag, ochtends van half elf tot elf. Omdat u kunt ervaren dat onze problemen ook mondiale problemen zijn.